Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Aanhoudende regen leidt in het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland tot wateroverlast. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Volgens de krant Het Belang van Limburg is de rivier De Veurs, een zijtak van de voer, buiten de oevers getreden. De burgemeester van Voeren zegt dat het erger is dan de grote watersnood in de zomer van 2021. In de provincie Luik is het rampenplan afgekondigd. Noodweer met veel regen leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk... en in de Duitse deelstaat Saarland. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaanhoever... is zeker één dode gevallen en zijn acht mensen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid... en het Israëlische leger bevestigt het bericht op de chat-app Telegram. Volgens het leger was de gedode persoon verantwoordelijk voor een reeks aanvallen. Zo zou hij vorig jaar betrokken zijn geweest bij een schietpartij... waarbij een Israëlier om het leven kwam... Ook waren er plannen voor meer aanslagen, zegt het leger. Volgens het Palestijnse ministerie liggen de acht gewonden in het ziekenhuis... en is hun toestand stabiel. Ook de jongerenafdeling van de VVD wil niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden, zegt voorzitter Bresser... van de jongere tak JOVD, die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. Eerder noemde de jongerenafdeling van NSC Plasterk al niet de juiste man... Jong Sociaal Contract vindt het heel cru... dat er een integriteitsonderzoek loopt tegen Plasterk... over zijn inkomsten uit medische patenten. NSC-leider Omtzigt en Plasterk hadden afgelopen avond een gesprek... om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Hoe dat gesprek is verlopen is niet bekend. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af naar 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken en een enkele bui... Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. <lacht> Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, dat blijft nog even bij me staan. Nachtsusster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusster, ik brand van binnen. Nachtsusster, doe iets het je bij.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 Ik lig hier te beven en te zweten. Die in de koot en kippen wel. Tussen zeg me maar, blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster, van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan de pijn. Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al niet te morgen. Nacht zuster. Doe iets aan de pijn. pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan bij je. zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Al in de morgen. Nacht, zuster. Doe je het bij Ik zonder jou beginnen, Nacht, Ik brand van binnen, Nachtzuster, Doe iets aan de pijn, Nachtzuster, Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, oh, auw. Nachtzister, auw. Oh, oh. Nachtzister, auw. Hey, oh, oh. Nachtzister, oh, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. Nachtjes. Oh, oh, oh. Nachtjes. Oh, oh, oh, oh. De pijn, Nachtjes. You When, and all my love All these years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 My friend said you were a bad man I should've listened to the back band And now you're tryna hit me up again Nah, nah, nah, nah I'm How are Money don't mean much to me I've been out on my own Gonna go alone now Cause that's the way it's got to be